We zagen de vorige keer hoe Utba ibn Rabi'a overdonderd was door de verse die hem ten gehoor werden gebracht. ...door de profeet vrede zijn met hem. Een andere persoon die dit is overkomen... ...was al walid ibn-Mogira. Ook hij kwam de profeet vrede zijn met hem... ...een bezoek brengen. Ook hij besloot uit zichzelf een bezoek te brengen... ...aan de profeet vrede zijn met hem. En hij werd geconfronteerd met een aantal... ...grootse versen, mooie versen. Hij was onder de indruk van die versen... En hij wist niet wat hem was overkomen. En het was alsof hij zich enigszins openstelde voor de boodschap van de islam. Het leek alsof hij ontvankelijk was voor de boodschap van de islam. Alsof hij op het punt stond om het te accepteren. Maar toen Abu Jahl hem tegenkwam, toen Abu Jahl dit vernam, toen hij dit hoorde, kwam hij op hem af. ...met de vraag of hij iets over de Koran kon zeggen. Dus hij moest iets zeggen waaruit bleek dat hij de Koran verwierp. Toen vroeg Al-Walid... ...wat moet ik precies zeggen? Wat verwacht je van mij? Jullie weten dat ik bekend sta onder jullie als de beste kenner van dichtwerk. En toch moet ik zeggen... ...dat de woorden van Mohammed... Sallallahu alayhi geen gelijkenissen vertonen met dichtwerk. Dat is het niet. Bij Allah. De woorden die Hij spreekt kenmerken zich door een hoge mate van zoetheid. Een ongekende aantrekkingskracht, waarvan de bovenkant vruchtgevend is en de onderkant vol van water. Het overstijgt en het wordt niet overstegen. En het verdelgt, het vernietigt alles wat zich eronder bevindt. Nou, de man, zonder meer, was wel En wist zich mooi uit te drukken. Wat hij met deze woorden wil zeggen, is dat de islam geweldig is. Of de Koran is groot. Hij is onder de indruk van de Koran. Wat hij eigenlijk met andere woorden tegen Abu Jahd zegt. Van jullie hebben heel vaak geroepen dat Mohammed een dichter is. En datgene wat hij voordraagt dat zijn dichtversen. Maar ik kan je garanderen dat het niet zo is. Ik ben toch de beste kenner onder jullie van dichtwerk. En ik zeg jullie dat het geen dichtwerk is. Voeg daaraan toe dat het gekenmerkt wordt door zoetheid, door een sterke aantrekkingskracht, door een overtuigingskracht en ook het feit dat het niet kapot te krijgen is. Dat is wat Loëli ibn al met deze woorden wil zeggen. Hij zegt: Het wordt gekenmerkt door een hoge mate van zoetheid en ongekende aantrekkingskracht, waarvan de bovenkant vruchtgevend is. En de onderkant vol van water. Ja, als, als een boom natuurlijk vruchtgevend is. En daaronder heb je ook nog water. Dan heb je de beste vruchten. Het overstijgt en het wordt niet overstegen. Je kan het niet overtreffen. Datgene wat in de Koran staat, de woorden die Mohammed voordraagt, die zijn niet te overtreffen. En het verduigt alles wat zich eronder bevindt. Alles. Wat het ook mag zijn. Wie of wat denkt de islam te kunnen stoppen. Zal er uiteindelijk bedrogen uitkomen. Kan niet, bestaat niet. Maar Abu Jahl riep tegen hem. Jouw volk. Jouw mensen. Zullen niet tevreden met je zijn. Totdat jij een duidelijke uitspraak doet over de Koran. Waarna Al-Walid te kennen gaf. Bedenktijd nodig te hebben. Om aan de wens van Korees te kunnen voldoen. En na een steeds sterk wordende strijd met zichzelf, kwam hij uiteindelijk tot het besluit om de Koran als tovenarij te bestempelen. Dus hij kon niks anders zeggen dan tovenarij. Het aanprijzen van de Koran, goed praten over de Koran, zal hem natuurlijk zijn positie binnen Korees kosten. En dat wil hij niet. Dus hij riep op het moment: de Koran is naar. Hij wilde zijn positie niet kwijtraken binnen Quraysh. Naar aanleiding van deze woorden van Walid ibn al-Mughira, openbaarde Allah subhanahu wa ta'ala de volgende woorden. En die staan vermeld in surat al-Muddathir. En daarin zegt Allah subhanahu wa ta'ala, Innahu fakkara waqaddar. فَقُتِلَ kayfa qaddar. ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر يؤثر ان هذا الا قول البشر ساصليه سقر وما ادراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحه للبشر عليها تسعه عشر Mooie woorden. Oftewel een interpretatie van de betekenis. En hier wordt eigenlijk. De toestand. Van. El Walid ibn al mughira geschetst. Die toestand. En de strijd die hij met zichzelf. Heeft moeten voeren. Dus er was sprake van een strijd. Een steeds. Uh, sterker wordende strijd met zichzelf. In deze verse. Wordt dat mooi neergezet wordt dat mooi geschetst wordt dat mooi aangegeven Allah zegt namelijk hij dacht na en overwoog vervloekt is hij in zijn overweging nogmaals vervloekt is hij in zijn overweging toen keek hij om zich heen daarna fronste hij en hij keek streng dan keerde hij zich om ...en toonde zich hoogmoedig. Hij zei, dit is niets anders... ...dan navertelde tovenarij. Dit is slechts het woord van een mens. Ik zal hem doen branden in zakar. En zakar is een andere naam voor de hel. En wat doet jou weten wat zakar is? Zij, dus de hel, laat niet achter... ...en zij laat niet met rust. Zij verschroeit, de huid natuurlijk... ...van de mens over haar... ...waken 19 engelen... 19 engelen... ...waken over de hel... ...en hieruit kunnen wij opmaken... ...dat Lualid... ...met zijn Arabische achtergrond... ...besefte... ...en zeker wist... ...dat de Koran... ...niet het woord kon zijn... ...van een gewone sterfeling. dat bestond niet... ...hij was overtuigd van het feit... ...dat deze woorden niet afkomstig waren van een mens en daarom schetst Allah subhanahu wa ta'ala zijn toestand in de Koran en hoe hij heeft nagedacht overwogen en vervolgens een beslissing genomen een beslissing die verkeerd is dus hij wist zeker dat het niet afkomstig was van een sterven. de eerste woorden die hij sprak over de Koran vertegenwoordigen de werkelijke gevoelens die bij hem naar boven kwamen toen hij deze hoorde. En wat zei hij toen? Hij, wij aan het begin aangehaald. Hij zei, het, is, het zijn woorden die gekenmerkt worden door zoetheid. Sterke aantrekkingskracht. De bovenkant ervan is vruchtgevend. De onderkant is vol van water. Overstijgt, wordt niet overstegen. En het verdeugt alles wat zich eronder bevindt. Dat waren zijn eerste woorden. Zijn tweede uitspraak was natuurlijk onder druk van zijn stamgenoten. En uit hoogmoed niet te vergeten. Na het openbaren van de woorden over haar vaken negentien engelen. Riep Abu Jahl overzamen in Qoreish, Mohammed beweert dat zijn krijgsmacht die jullie in het vuur zal folteren... en gevangen houden... bestaat uit 19 engelen. Dit terwijl jullie veel meer in aantal zijn. Het kan toch niet zijn... dat honderd man van jullie niet opgewassen zijn... tegen één van hun? Kijk hoe deze man denkt. Je ziet dat hij probeert de kracht... en de macht waarover deze engelen beschikken, probeert hij enigszins te vergelijken met de kracht en de macht van de gewone stervelingen. Dus hij denkt van, oké, okay, één engel, honderd man. En dan zijn we ook af van die bewakers van de hel. Naar aanleiding van deze woorden openbaarde Allah subhanahu wa ta'ala het volgende vers. En daarin staat... وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثله ...kezalika yudillu allahu man ...wayahdi man yasha'a... ...wama ya'lamu junooda rabbika illa hu... ma hiya illa dhikra lil bashar... ...subhanallah... ...interpretatie van de betekenis... ...en wij hebben niemand anders dan engelen... ...tot wakers... ...over het vuur aangesteld... ...Allah subhanahu wa ta'ala heeft ze uitgekozen voor deze taal... ...en wij hebben hun aantal... ...tot beproeving gemaakt... Voor de ongelovigen. Zodat degene die het boek is gegeven... ...zekerheid zullen verkrijgen. En de gelovigen in geloof zullen toenemen. Een gelovige, als hij dit hoort... ...dan gelooft hij onmiddellijk daarin. En zodat de mensen van het boek... ...en de gelovigen niet zullen twijfelen. En zodat degene... ...wiens harten ziek zijn... ...en degene die ongelovig zijn... ...zullen zeggen... ...wat bedoelt Allah met deze gelijkenis. Zo laat Allah dwalen wie hij wil en leidt wie hij wil niemand kent de leger van jouw heer dan hij dit is niets dan een vermaning voor de mensheid en hij doet dwalen wie hij wil en hij leidt wie hij wil maar een kanttekening die hierbij gemaakt dient te worden is dat het allemaal gebeurt op basis van wijsheid ultieme wijsheid hij doet niet zomaar mensen afdwalen en hij leidt niet zomaar mensen alles gebeurt met een wijsheid degene die geleid wordt het is omdat hij het verdient en degene die afgedwaald wordt het is omdat hij het verdient en kijk maar naar deze versen die toen de tijd geopenbaard werden die waren aanleiding voor een groot groep mensen om het geloof aan te hangen te volgen, te omarmen maar diezelfde versen waren aanleiding voor anderen om af te twaalfen Ibn Oyshaat Overlevert dat op een nacht Abu Jahl, Abu Sufyan en al-Ahnas ibn Shariq afzonderlijk naar buiten gingen om te luisteren naar de recitatie van de profeet. Vrede met hem. De deden ze allemaal stiekem. Maar ze wilden niet dat de ander erachter kwam. Dus ze gingen allemaal stiekem naar buiten om te luisteren naar de profeet als hij. Aan het reciteren was. En ze bleven de hele nacht daar zitten. Luisteren. Genieten. Van die mooie woorden. Toen zij in de ochtend. Huiswaarts wilden keren. Kwamen zij elkaar tegen. Waarna zij elkaar begonnen te verwijten. En onderling de afspraak hebben gemaakt. Om nooit meer zoiets te doen. Dit herhaalde zich drie nachten lang. Dus drie nachten gebeurde hetzelfde steeds, ma ze maakten wel de afspraak maar toch gingen ze weer luisteren, de Koran is verslavend vooral voor iemand die Arabisch machtig is die kan niet zonder als je eenmaal hebt geluisterd en je laat die woorden tot jou doordringen dan kan je niet meer zonder het is verbazingwekkend om te zien hoe mensen die Arabisch machtig zijn moslims en die niet in nauw contact staan met de Koran het verbaast je. Als je hier kijkt naar Abu Jahd en Abu Sufyan. Die vijanden waren van de profeet. Maar toch konden zij niet zonder de Koran. Ze wilden per se gaan luisteren naar de profeet. Vrede met hem. En drie keer kwamen ze elkaar weer tegen. En natuurlijk als iemand hen zou zien. Dan zou dat een schande zijn. Maar toch. Ze waren bereid om heel ver te gaan. Om te luisteren naar de Koran. Drie nachten lang kwamen ze elkaar weer tegen. Verwijtingen heen en weer. En daarna werd de afspraak gemaakt om niet meer terug te keren. Dus drie nachten lang. Daarna besloot al-Agnas ibn Shariq samen met Abu Sufyan verhaal te gaan halen bij Abu Jahl. Zij klopte bij zijn huis aan en toen Abu Jahl opendeed vroeg al-Agnas naar de mening van Abu Jahl over Mohammed. zei dus Abu Jahl, ik wil nu dat je oprecht bent. En dat je mij je mening vertelt over Mohammed. Maar dan eerlijk. Hij antwoordde, dus Abu en gelet op deze woorden. Hij zei: Wij en Banu Abdul Manaf. Banu Abdul Manaf, natuurlijk de stam waartoe de profeet behoort. Hij zei: Wij en Banu Abdul Manaf. zijn sinds een lange tijd verwikkeld in een strijd aangaande erkenning en goede naam zij willen de beste zijn en wij willen de beste zijn zegt hij als zij mensen te eten gaven dan gaven wij ook mensen te eten als zij schonken dan schonken wij ook maar wanneer zij zouden zeggen een van ons is een profeet die openbaring van boven ontvangt hoe zullen wij in staat zijn om dit te overtreffen? Heel veel zaken kunnen. Maar als wij toegeven dat Mohammed, die een van hen is, een profeet is, dan hebben wij de strijd verloren. En zie hier hoe Abu Jahn denkt. In plaats van bij zichzelf te raden te gaan. En zich af te vragen, wat wil ik nu? Wil ik hoogmoedig blijven? En deze onzinnige strijd blijven voeren? Of wil ik de waarheid achterhalen? En ervoor zorgen dat ik gelukzaligheid tegemoet ga. In het wereldse leven en in het hiernamaals. Wat wil je nu? Maar Abu Jahl, hardnekkig als hij was, hij zegt: nood. Nood van mijn leven. Hij zei namelijk, bij Allah, wij zullen nood in hem geloven. En nood zijn woorden voor waar aanneem. En daarom een wijze les voor ons allen. Als de waarheid tot ons komt, wees niet hardnekkig. Doe niet moeilijk. Neem het aan. Want wanneer jij de waarheid weigert, dan heb jij jezelf naar de verdoemenis geholpen. Deze woorden van Abu Jahd geven duidelijk aan dat de reden waarom zij niet wilde geloven, gelegen was in hun hoogmoed, voor liefde, voor eigen stam en het verkiezen van het wereldse boven het hiernaam is. Subhanakallah.